Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de Sinterklaasintocht in Ierseke in Zeeland... in Middelharnis in Zuid-Holland... is gedemonstreerd door kick-out Zwarte Piet. In beide plaatsen zijn ook tegendemonstraties gehouden. Omroep Zeeland meldt dat de kick-out Zwarte Piet demonstranten... in keer met eieren zijn bekogeld. Een aantal mensen is daar aangehouden. De Sinterklaasintocht in beide plaatsen is wel doorgegaan. In Amsterdam-West is vannacht een politieauto uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd bij een politiebureau en vloog rond half vijf in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie denkt dat de brand is aangestoken. Het is de tweede keer deze week dat een politievoertuig in vlammen opgaat. Maandag nacht brandde een politieauto uit in het stadsdeel Nieuw-West. Daarvoor was het al onrustig daar en vloog een tram in brand. Heel Amsterdam is tot maandagmiddag aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Op een vliegveld in Texas is gisteravond een vliegtuig beschoten. Het passagierstoestel stond klaar om te vertrekken toen een kogel de buitenkant raakte. Het vliegtuig keerde terug naar de gate en niemand raakte gewond. Het is niet bekend wie er heeft geschoten en waarom. Eerder deze week werden Amerikaanse toestellen in Haiti onder vuur genomen. Het is niet bekend of de incidenten met elkaar te maken hebben. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft in een jaar tijd honderden meldingen van ufo's gekregen. Tussen mei vorig jaar en juni dit jaar tekende het Pentagon ruim 750 meldingen op. Staat in een vandaag verschenen rapport van de dienst die meldingen onderzoekt. 50 meldingen zijn onderzocht en afgesloten omdat het bleek te gaan om bijvoorbeeld ballonnen, vogels of drones. Bij ruim 240 meldingen gaat het vrijwel zeker om zulke items, maar dat moet nog definitief worden vastgesteld.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 Hello. Je kent waarschijnlijk wel die hele discussie hè, van uh, wie gaat nou naar het Zonfestival voor Nederland. Ja, dat is ja. best uh, nou ja, spannend, hè? Ja, ik heb uh, wel een, uh, een idee daarover, jeu gewoon uh, daar uh, neerzetten. Eens even kijken of dat wat gaat worden, Fred. Wat ja, denk je zelf? Uh, uh, ik twijfel daar een beetje over. Ja, zou het, niet, uh, zou het niet aanslaan? Nee, ik denk het niet. Toch Anouk? Ik denk Anouk, Ja? Ja. ja.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 Ik moet zeggen, het is mijn laatste cd die ik ooit gekocht heb. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Maar Anouk is op zich uh, wel oké, okay, hoor, voor het uh, Songfestival. Ja, ik denk het wel. Ja. Dus. een beetje eigen gerijd, weet je wel. Eigen gerijd, ja. Ja, maar dat heb je nodig. Dat ja. heb je zeker nodig ja. om een beetje verder te, uh, te komen. Ja, die 13 in het dozijn, dat kennen we wel. Ja, en ja. uh, van die bescheiden uh, zangers en zangeressen, daar heb je ook niks aan. Nee, precies. Nee, dus een beetje grote mond, dan kom je er wel toch? <laughs> Richard, aan jou het woord. <laughs> Zou <Zijn> jij dat op? <erop? laughs> Wat? Ja, jou het woord, uh, Rizak. <laughs> nou, wat gaan we doen, uh, Rob? Ja, ik we gaan we natuurlijk uh, zo weer voetballen. Ja? We gaan uh, naar Piet uh, Pijper. Die is in Kastricum om uh, de wedstrijd van SV Zandvoort uh, tegen Kastricum te verslaan. Was een kalm nog, hè, daar? Huh? Was een kalm zeetje net nog daar? Oh, een 0 0 nul ja. ja. Uh, dan gaan we daarna naar uh, een interview met Lars Carré over de duurzaamheidsavond. Die was, uh, die was uh, dinsdag. Om half vier doen we de evenementenagenda. Uh, en natuurlijk doen we dit, uh, dit uh, programma ook nog uh, allerlei... Uh, uh, nieuws, Zandvoortnieuws. En we gaan nog naar het PIT-report van Rendell Lawson. En we hebben om half vijf, dier van de week. Oké, okay, en misschien nog wel een plaatje van Wendy Moore. Je weet het maar nooit. Dus uh, blijf luisteren naar uh, je eigen lokale radio ZFM...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 Iedereen op de wereld, dan is de, de hele wereld... Oh, nou, ja. een stukje schoner. Een, een stukje schoner, maar het gaat niet alleen om het schone. Het gaat erom ook, dat we dus omgaan met onze omgeving voor de komende jaren. Dus gaat er om, om, om, het gaat erom dat we energiezuinig zijn. Ja. Dat we zuinig omgaan met de, met de fossiele brandstoffen die we hebben... Met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 Ik zie hier ook een, een reclame hangen... ds Energie voor duurzame oplossingen. zie ik hangen, maar de oplossing... die heeft Zandvoort nog niet gevonden. We, staan, we zijn op slag van rust, denk ik. 45 minuten minuutje winnen en we staan 1-0 achter. Uh, Toch wat onnodig weggegeven vrije trap... op de rand van het strafsoepgebied... die uh, keurig uh, onhoudbaar uh, voor onze keeper... in de bovenhoek werd geschoten. Dat was in de 27e minuut. Vlak daarna nog een, een kansje voor... Uh, nog een kans voor kastje, die werd van de lijn gehaald. En nu... En nu zou ik zeggen, we zijn in de aanval. Oh, oh jammer, jammer, jammer. Kans van Jesse de Haan, die hem niet afmaakt. Dus blijft 1-0. Daarna nog wat ka kleine kansjes over en weer, maar niet echt de grote doelhebbende kansen. is toch wat handiger op het uh, gradden, grassen, gladde grasveld. We spelen op gras. Oeh, daar gaat hij. Uh, ja, 2-0. Ja, ja, ja, uitgespeeld. Nee, hè? Ja, echt, echt, echt, echt. Helemaal, het binnenveld is niet aanwezig. Wordt helemaal uitgetikt en een heel mooie goal, 2-0. Nou ja dan, ja, dan weet je eigenlijk al dat, ja, hoe lullig het ook ja. klinkt dat het uh, weinig gaat worden vandaag. Nou, ik heb er op de nu toe niet veel ambitie meer in. Nee. Ik, ik zie, ja, je weet het nooit, misschien een, een pep talk in de rust. Inmiddels is een wel op berg erin gekomen. Dus die was waarschijnlijk geblesseerd dat hij niet kon starten. Maar... Ja, nou is er Ik in ieder geval ervaren krachten op het veld. Een, een vertoning is het eigenlijk. Ja, zeker. En heeft dat nou met uh, ja, een oorzaak? Een uh, trainerswissel? Of, uh... Nou, we, we hebben een nieuwe trainer. En die uh, was vreselijk ambitieus. En je ziet hem ook net, mensen uh, zeggen heel erg ageren vanuit de oud naar, naar, naar de scheidsrechter en alles. Het is nu rust. Dus dat is eigenlijk ook niet de, de, de, de echte houding die je moet hebben. Ja, en ja, nogmaals. Misschien moeten we weer op vol, zoek naar een volgende trainer. Maar dat komt later. Ja, zeker. Uh, we gaan rusten. Vrouwelijke scheidsrechter heel apart. Dat gebeurt ook niet vaak. Een mooie flitsend pak uh, pakje aan. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Maar ze hm. doen het ook heel goed. Maar ja, wij doen het niet goed. Dus, uh, Oké, okay, we nou. Weet nee, ik in ieder geval de... dat jij gewoon bij die wedstrijd blijft. Uh, met die vrouwelijke okay. scheidsrechter. Ja, ja ik... Oh. Ik laat met de vrouwelijke Wat? Oké, okay, succes. <laughs> Dat was uh, Pieter vanaf Kastrikum uh, We gaan plaats draaien. me in So loud. Juist van Piet Pijper. Dat gaat niet lekker daar in Kwasikum. Durf bijna niet te zeggen, maar op dit moment is de tussenstand daar 2-0. Dus ja, heel hoop werk. Zometeen in de tweede helft voor SW Zandvoort. En we blijven het uiteraard voor je volgen hier op de zaterdagmiddag van ZFM. Leuk dat je erbij bent met Spend Up Ballet and True. This is the sound. Back again. een beetje uit ons bol, hè? Ja, absoluut. Heerlijk, bij deze single van uh, Spendelbellen. Ballet. Ja, je kent ze natuurlijk wel van die hele grote. Gold, die heeft trouwens ook, uh, ja, ik zag het net, uh, Prince uh, uitgebracht. Ook een plaat gold. Maar gold van uh, Spendelbellen Ballet is ook zo'n klassieker. Naast deze, van, uh, van dezelfde groep, True hoorde je? Ja, erg mooi. Zeker. Hey, het is al vier geweest, doen de evenementen. Ja, het is precies half vier. Wow.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 Nou, uh, dankjewel voor de evenementenagenda. En uh, ja, de sim dus morgen. 11 uur op uh, de rotonde. Of bij de rotonde. Komt hij met de KNRM-boot. Komt die aan. En deze vond ik weer. Muziek, ik weet zeker dat uh, Albert-Jan er heel blij mee vond. is. Met deze singel. Daarin Drenthe. Ik ben Drenthe. dol op zingen. Daarin ben ik uniek. En hoewel ik heel goed ben. Word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter dan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 Heb ik altijd pech Opeens lopen dan alle pieten Zomaar heel hard weg En niemand ziet het Nee, niemand die het waardeert. Ik heb de zwarte pietenbrood Vertel me, wat doe ik verkeerd? Oh ja, piano! Leuk. Met eh... Uh...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 Wat aan iedereen kent, muziek, Piet is een ster die Piet is middelwijd bekend. Dus ja, zal ik doorgaan met heel veel lol en heel veel gij. Totdat de zwaarte Piet hem bloos. Voor altijd verleden tijd zal zijn. Totdat Don't no step on my sweat, liedje: de zwarte Pieter Blues. Hoewel dit verleden tijd zal zijn. Ja, we gaan van toch even uh, zijn tijd hè? Oh. Ja, oh yeah, de muziekpiet en de zwarte yeah. Pieter Blues. Oh, Met zwarte en uh, witte Pieten. Oh, je maakt het allemaal mee morgen, uiteraard, als hij uh, aankomt hier in Zandvoort. Zit het in je agenda en vergeet het niet, hè? Elf uur, uh, dan is het de uh, beurs En dan uh, is Zand Sint in uh, Zandvoort. En nu hebben we Purple Rain uh, voor je. Uh oh, You say you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close. It. Let me guide you.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 Ja. Gaan we nog wel een keertje draaien? Straks gaan we jou nog spreken over uh, ja. de kerstuitzending. Ja. Zeker. Die Sinterklaas spannend. komt vandaag in het land en wij hebben het alweer over de kerstuitzending. Ja, wat grappig vroeger mocht je absoluut niet over kerst hebben als Sinterklaas uh, nog niet het land uit was, hè? Nee, <laughs> nee, nee ik, Dat, ik dat, dat op, is helemaal verdwenen, hè? Ik ben twee weken geleden ben ik naar een kerstmarkt geweest ja. in de ja, in, in Duiven. Nou, ik kan je vertellen, er komen anderhalf miljoen mensen per jaar uh, komen daar. Nou, dat zijn hallen, hallen, hallen, hallen, alleen maar met kerstversiering. Echt, heel veel mensen komen daar gewoon naartoe voor een ja. uitje. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja, hetzelfde in België natuurlijk, uh, Duitsland. Uh, ja, uh, ik, ik was gisteren natuurlijk in, uh, nog in Parijs. Hè. En, uh, ja, Ik was ook natuurlijk in Disneyland. En, ja, uh, mooi uh, daar, zeker hè, daar. He, daar, daar. Is, daar is sowieso al kerst, hè. ja. Uh, ja, nou, van is, van Halloween gaat het na ja, ja. over naar kerst, hè? Naar kerst toe, ja. En dan hebben we nog die tv-zenders, die zijn al lang bezig. Uh, diverse uh, zenders met uh, ja, alleen denk, maar kerstfilms en dergelijke. Ik, ik denk dat dat toch een klein beetje te maken heeft met uh, het fenomeen uh, uh, hè, wat er gebeurde met Zwarte Pieten-discussies uh, en dat soort uh, narigheid. Mm, ja, dus ik maar het. denk dat, het, dat het, daar het, toch een het, beetje het, te maken heeft. Mensen zoeken ook wel een beetje steun uh, in de kerst, heb ik het idee. Weet je wel, van ik ga het mezelf een beetje gezellig maken. Ja. Een hele hoop ellende in de wereld en een hele hoop gebeurten rondom me heen. En kerst, ja, dan heb je even een beter gevoel weer. Uh, ja, zichtbaar. dan is het eventjes uh, weer onder elkaar. Hè. Een beetje uh, belangstelling voor elkaar. Zeker. Nou ja, ik heb een uh, elektrische auto. Heb jij daar nog uh, iets voor uh, te melden? Nee, hey, <laughs> dat, dat is nieuws. Ja, dan, dan gaan we bij deze... Uh, <laughs> <laughs> Wat voor auto heb je? <laughs> nee, een uh, Renault uh, Capture. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. nou, ik, ja. ik heb er wel een heel goed uh, nieuwtje over. Namelijk, er komt een pilot. Voor uh, mensen die een laat uh, paal hebben op hun terrein.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 Uh, nou, je, je hebt een uh, elektrische auto, op Ja, dat is punt één. Dat, uh, dat is het één. Ja. Uh, je hebt een laadpaal in je, je eigen gigantische tuinen. Ja, maar ik heb wel een hele grote tuin, maar uh, geen laadpaal daar. Oh, nou, dat, dat moet je dan nog even doen. <lacht> uh, maar, en, en je mag ook niet je auto op je eigen terrein zetten. Oké, okay, nou, eigen, uh, eigen terrein heb ik. Nou ja, eigenlijk wel. Nou, oh maar, ja, ja. Nou, dus, uh, dan dan werkt dus het. Niet. Het schiet helemaal niet op. Die, en, maar die dus, matten is ook geen gezicht hoor, dat moet ik zeggen. Die, <laughs> nee. die, die matten voor die kamer. Nee, toch, dat is ook eh, zo. Dat is ook, toch, toch wel vrij gevaarlijk, vind ik. Nou dus, ja, ja, er zijn in ieder geval eisen en die kunnen ze nalezen op de website van uh, de gemeente. Want hoe kan je aanmelden om mee te doen? Uh, wil je meedoen en voldoen je aan de voorwaarden? Aanmelden kan.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 We zijn heel blij met de prijs in mooie erkenning voor de vele werk tijdens de verbouwing. Het is heel apart, want Zandvoorts maken uiteraard weinig gebruik van het hotel. De verkiezing georganiseerd door de Zandvoorts Courant leverde de winnaars op in drie categorieën. Die heb ik net, uh, net verteld. Oké, okay, nou gefeliciteerd uh, inderdaad uh, de heer en dame van uh, Hotel Keur...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 En inmiddels is de stand 5-0 voor Kastriken. Na rust, de eerste minuut, de vijfde minuut en de achtste minuut na rust zaten ze er al in. De jongens hier komen een aanvallen. We hebben drie, drie spelers moeten wisselen in de rust. De drie jonge jongens zijn erin gekomen, maar die brengen het ook niet. Dus we staan nu 5-0 en strafschop is mis. Dus we gaan hebben nog een half uur te spelen, dus ik hou me hard vast voor een monsteruitslag. Maar ja, ik kan er verder niks meer doen. Nee, nou, ja, dankjewel uh, Piet. En uh, straks komen we weer bij je terug. Zouden we vlakken voor het einde van de wedstrijd. Heel goed. Het is niet anders. Je hoorde, uh, Piet Pijper, het gaat niet goed daar, zullen maar zeggen. Is this love, oh, uh, Living a lie I know that is not Stip in, stip Can't stop taking shots from you Drip in, drip in, I fall and I bleed for you You get high.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 5-0 is wel heel erg, we moeten wel even een paar doelpunten gaan scoren. Maar dat hebben we zelf niet in de hand, dat moeten de spelers daar op het veld doen, natuurlijk. Wat we wel in de hand hebben, is hele goede muziek van Princess Nou. Ja, dat was de lekkere zing van Princess, En we gaan alweer nou op naar het nieuws en weer. Dus hebben we zo meteen nog 1 uur TM met Zandvoort op zaterdag. Deze kwam ik tegen. Eternals zo'n lekkere plaat. Power of a woman. When it comes to real love, my arms are open, and my heart knows the school. I've lived and learned now, sometimes got burned down. But every time I pick myself off the floor, you need love loving like a designated.